Dikke hark met het nos -journaal. Vanuit Israël is een onafgebroken stroom van militaire materieel op weg naar de strook van Gaza. Maar volgens Israëlische functionarissen betekent dat niet dat een grondoorlog tegen de Palestijnen op handen is. Er is nog geen besluit genomen, zo hebben ze gezegd tegen verslaggevers. Het Israëlische ministerie van Defensie heeft tienduizenden reservisten opgeroepen die mogelijk worden ingezet bij een invasie. Vannacht is bij Israëlische luchtaanvallen onder meer het hoofdkwartier van Hamas gebombardeerd. Van Palestijnse zijde zijn opnieuw raketten op Israël afgevuurd. Een groot deel van de Nederlandse transgenders durft niet uit de kast te komen. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben ze meer dan gemiddeld psychische problemen. Transgenders voelen zich volledig of deels als iemand van een andere geslacht. Na schatting zijn er zo'n 48.000 transgenders in Nederland. Het SCP hield het onderzoek onder 450 transgenders. Bijna de helft van de onderzochte transgenders is niet open over hun transgender zijn... door schaamte of omdat ze bang zijn niet begrepen te worden. Eenzaamheid en zelfmoord komt bij transgenders twee keer zo vaak voor als bij de rest van de bevolking. Medewerkers van de sociale werkplaats in Schiedam voelen zich al jaren geïntimideerd door de directie. In het AD vertellen verschillende mensen dat ze worden gepest en dat ze vaak onzinnig werk moesten doen. Vijftien medewerkers waren met klachten naar de vertrouwensarts gegaan. De gemeente Schiedam startte begin deze maand een onderzoek. Vijf leidinggevenden van de werkplaats werden op non-actief gesteld meisje van zeven dat vermist werd in het noorden van Australië... is vermoedelijk door een krokodil opgegeten. De politie heeft in de maag van een drie meter lange krokodil... resten gevonden die mogelijk van het kind zijn. Het dier werd gedood in de buurt van een plas... waar het meisje een paar uur eerder had gezwommen. Waarschijnlijk is ze door de krokodil onder water getrokken. De maaginhoud van het doodgeschoten krokodil wordt nog onderzocht. Het is nog niet zeker of het om menselijke resten gaat. Het weer in het oosten is zon later overal bewolkt en 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. Er zijn snelheidscontroles aangekondigd op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam... en op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Maar houdt u er rekening mee dat er ook op andere plaatsen kan worden gecontroleerd op snelheid? Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. Heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. -M -M. Met nu Toebak Leeft. Hey, hey, hey, hey, hey. Het is weer tijd voor Toebak Leeft. Je moet er een kiezen. Ik zal erbij aardig Binnenkort dat de jacht op bevers weer geopend wordt. Want er zijn te veel bevers. Er zijn er nu nog maar 600. We zijn ook uit, uitgezet op een gegeven moment. want we dachten van, nou, we kunnen overal wat in laten, laten knagen. Gewoon. Dus we hebben bevers uitgezet. Nu zijn er 600. Maar als het zo doorgaat. ze vermenigvuldigen zich nogal snel. Hebben we, over 20 jaar hebben we 7000. Nou, dat is toch prima. Heel mooi, Bond. Dus binnenkort. Is dit uh, toegestaan een beavershot? Ja, vroeger betekende dat iets anders. Ja, hè? Ja, dat was met die film nog of... wel. Oh man, was dat een wilde... Tegenwoordig zou je denken, wat was dat dan? Wat een haar. Wat een haar. Wuuh. Ik wil geen bevershot. Ja. Doe maar niet. Maar ja, het was wel zo dat afgelopen week was er toch ook een bever in het nieuws. Ja. Het was toch een inbreker. Ja. En die was gevlucht. En toen ging er... En toen, door alle commotie was er waarschijnlijk een bever. Die dacht oh, wat is hier aan de beurt? Ik ga gauw het water in. En toen dachten ze weer dat de vlugels de inbreker uh, het water in was gesprongen. Maar ja. ze vonden wel een hele grote tang. Dat heb ik nog gezien ergens. Een, echt zo'n een enorme grote tang, uh, zo'n uh, ijzerkniptang. Oh, wacht, nou, ik, die, die denk ik was niet anders. Die, die was niet van Willem Bever, hoor. ook al was het vroeger wel in de faberische kant. Nee. Een hele handige... Uh, Harry. handige Harry, ja, precies. Ja, he, he. je had het over, uh, over uh, een tang. Ik heb het ook nog even over tang. Nou, twee tangen woonden bij elkaar. Dat gebeurde in Tilburg. Uh, Nathalie King uh, Koning uit Tilburg. Uh, ja, die kijkt nu nog naar haar hondjes. Zij heeft twee ch chico-la-la's. Chico Chihuahuas. Chihuahuas, ja, sorry, dyslectisch. En uh, uh, Mello en Brandy, die wonen nu nog bij haar. Maar haar ex-vriendin, die wil een van die hondjes graag hebben. En ze waren destijds van vijf jaar, dus zeiden, nou, het is wel klaar. Ja, we gaan uh, scheiden, we hebben er geen zin meer in. Toen mocht zij... Mocht Nathalie de, de honden houden. En uh, Veronica, die andere vrouw, die had zoiets. Nou, nah, ik heb er toch geen tijd voor. Die had zoiets. Nou, nee, hoor. Het is echt een heel aangrijpend stuk als je het leest. ook echt, een best een groot stuk in de Kleskermandaan. Ik had echt helemaal een emotioneel van. Echt waar? Dus oh. uiteindelijk uh, heeft ze een brief gekregen van haar ex. Die zei van... Ik wil toch een van de hondjes wil ik hebben. Ik wil mellow, wil ik toch thuis en hebben. En ik kan ze toch niet uit elkaar halen? Dat is toch gezielig? Nee, dat vindt... Uh, dus net als Nath dat je Nataschok... gaat scheiden en dat je de kinderen uit elkaar haalt. Ja, dat vindt zij ook. Nathalie zegt ook, ja, dat kan je toch niet maken? Ze hebben het jaar lang bij elkaar gewoond en nu moeten ze gescheiden. Ja, het blijven het ook gewoon kuttelinkertjes. Dus ja, als je dan alleen bent, kan ik me voorstellen dat je dan gegeven moment denkt... Nou, ik wil eigenlijk toch wel weer dat hondje erbij hebben. Nou, of... Oh, het goed. Verdeven. Dit was even... Ja, sorry. Nou, ik bied er straks mijn excuus voor aan. Maar we gaan weer schouder aan schouder staan. Het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Je hoort het al. Destin. Dying in your arms, oh Destin. Oh, wat mooi theatraal. Ze hadden zo mooi gekapt ook. He. Ze hadden van die hele mooie, noem je dat, van make-up op en zo. Het heel, ja, mooi gesteld. Uh, dit was Destin en In Your Arms in de zaterdagmorgen. Twaalf minuten over negen. Ja, toch wat uh, frissig zandvoort. Heerlijk. Ja, Heerlijk. ja het is een heerlijke frisse neus om te houden gewoon. Mm. En uh, we lezen allerlei leuke dingen in de krant. Uh, ja, wat, wat lezen we zo al? Ja, nou in het uh, Nieuw-Zeelandse Auckland heeft de school een knuffelverbod uitgevaardigd... om het groeiende aantal laatkomers in de lessen te bestrijden. Het verbod komt voort uit een trend onder de leerlingen... om elkaar bij uh, afloop van elke pauze echt stevig te omhelzen. Doe, oh, u, tot straks! Oh, ik dacht knuffels, uh, knuffelbeesten, <coughs> nee, maar je wil echt knuffels onderling? Nee, knuffelen. Okay. In van directeur Sue Kettle, die, uh, die zegt ook al van... Nou, het gaat vooral om meisjes van 12 en 13 jaar. En het liep gewoon uit de hand aan het eind van de ja. ochtendpauze. Want sommige groepen kwamen echt... 10 tot 15 minuten te laat de klas binnen. Ja, als je de hele kantine af moet. Want wat ze moesten echt een ging. rondje maken. Dat ze niet, zeker zijn dat niemand overgeslagen werd. Voordat ze weer de les in gingen. Wat is dat voor. voor, voor ja, achterlijk. Wij de kinderen hebben dan weer. Wow, dat is wel weer helemaal cool. Ja. Maar ouders hebben het bizarre verbod intussen bestempeld als schieten met een kanon op een mug. En een van hen liet weten dat de leerkrachten dat later komen zouden moeten tegengaan. En niet het fysieke contact tussen de meisjes onderling. En uh, ja, uh, Kat, uh, die, die die onderwijzer, uh, die directeur, die zegt ook dat ze de noodzaak niet inziet van een enorme omhelzing in en de ochtendpauze. Omdat ze elkaar twee uur later tijdens de lunch opnieuw kunnen treffen. Maar ja, ze hebben alleen maar de, leer, de scholieren aan herinnerd dat dit uh, hun werkomgeving is. En dat ze gewoon op tijd terug moeten zijn. Geen gesodemieten. Ja, We hebben bij... een pauze. dus begin met omhelzen gelijk. Dan ben je gewoon klaar. Maar ja. Het is wel, het is wel mooi dat kinderen gewoon zo... Dat ze zo dicht bij elkaar kunnen staan. Het kan ook zo. Weer over zijn, hè? Ja, ja, het, echte die... zo, het is zo voorbij, voor, voorbij hoor. Het heeft weinig om het lijf. Ik zie het ook bij uh, mijn uh, dochter die dan ook. Hij uh, is mijn beste vriendin. En hij vindt, is weer over. En hij heeft ja. een andere beste vriendin. Ja, dat denk, je, waar, dan dan denk je, alles die gaan? vond ik dan wel weer leuk eigenlijk. Want jammer dat hij dan weer weg is. Ja. En dat ja. krijg je dan ook van God, hoe gaat het met Dindi? Oh, geen idee. Geen idee, nee. Heb je ze nog mee op vakantie genomen? Ja, ja. precies. Heb je, dat en, dan heb je uh, voor je gevoel een band mee opgebouwd? <laughs> He, als, als moeder zijnde. Ja, een nou, fietsband heb ik nodig, vader. Mijn band is lek. Ja, Let precies. daar maar eens even op. Fietsband. Het is gewoon gedoe allemaal. Het is gewoon leuk op dat moment, als je je ja. nodig hebt, dan sta tijd vriendin. Hè. En anders neem je gewoon weer een andere vriendin. Gisteren trouwens bij mijn dochter uh, de disco geweest. Ze is tien jaar oud. Werd eigenlijk wel voor een disco. Helemaal opgemaakt. Ja, nagellak, Komt ze naar beneden. Zo ga je niet de deur uit. Ja. Ik hoor het mezelf zeggen. Ik denk, wat? <laughs> wat nou ja, heb ik dat nou echt gezegd? Wie zei dat nou in de kamer? <laughs> dat zei jij. Oh. Ze <laughs> zag er echt wel een, rook, ja? uit een van de andere... Als een slet. Als een slet gewoon. Ze ja. komt niet... Nou goed, ze is tien jaar oud. Een telepronem. klein lolila, lolitaatje. Dus dan gaan we naar zo'n buurthuis, zo'n donker buurthuis. Kan het licht houden? Die kan het hier niet goed zien, zeg ik. <laughs> oh. <laughs> Al die knippen licht, die wordt er gek van. In die rokenmachine. Ik kom roken ook een kwartier halen en ik ga meedansen. Als ja. ik je ophaal. <laughs> dat heb ik even gedaan. Uh. Ja, ook ja. nog. Ja, ik kan... Oh, alle... wat gênant. Ik was een van de eerste <laughs> ja. mensen in Nederland die Electric Boogie deed. En dat was toen heel hip. Ja. Nou, gisteren was dat minder hip. Ah, ah, ah, ah. <laughs> ik heb Loisal. mezelf even voor lul gezet, man. Oké, okay, misschien... Het de... ging heel snel Ik huis. straks op YouTube. Trouwens. Hoe heet die school? <laughs> even kijken, hoor. Ja, nee, het ging heel snel mee naar huis. Dat werkt altijd wel, hoor. Oh ja, dat is wel. Dat is het beste. Ja, je kan ook. ik weet ook nog dat mijn... Uh... Er was toen iemand jarig en toen uh, gingen die dochter, die ging, uh, ook naar een disco plaatselijk. Yeah. En toen zei uh, dus mijn, mijn echtgenoot toen en, en zijn broer, weet je wat, we gaan gewoon naar die disco. En dan yeah. laten we de omroepen en dan gaan we voor haar zingen. Yeah. Nou, hoe gênant is dat? Dus toen was het echt zo van, joe, we hebben hier een jarige. Weet je, echt zo. En die twee mannen hadden al lekker wat gedronken en zo. Ik weet niet of ze het nog weet, maar het was wel. Ik vond het wel grappig. Ja, wel even die kinderen lekker verschud zetten? Ja, het is altijd leuk. Kan je wel? Ja. Ik werk met verstandelijk gehandicapten, dat is niet ontgaan, want ik praat regelmatig. Ja, het is vandaag voor het eerst, het mag even. Ja, maar goed, dan ga je met cliënten op stap. er is nog geld voor. Dat is echt waar. Daar moet op bezuinigd worden. Cliënten die op stap gaan, dat is niet de bedoeling. Je moet ze gewoon bezighouden. Die dagbesteding gaat er binnenkort af. Wees gerust, dat gaat ook als allemaal onzin. dan ga je met, met ze op stap. En dan kom je ergens. En dan is het toch leuk om zelf de grootste mogol uit te hangen die er is. Dan vinden zij dat heel gênant. Okay. En dan zeg ik, kijk, zo doe jij nou de hele tijd op de dagbesteding. Oh. Ja. En dan kunnen ze wel normaal doen, hè? Dan wel. Ja, dan ga, ja. Ik, ga ik in een soort rolstoel. En nu ga jij duwen. Ah. En dat doen ze ook. Ja, zo gaan, dan hebben ze dan last van de voet als ze dan s'ochtends komen. Ja, ik kan vandaag niks doen, ik heb last van mijn voet. Nou, dat zullen we eens even zien. Ja, duurlijk, Goed, het is leuk om de rollen een hier om te draaien. Zeker weten. Dat zijn ook gewoon even kinderen. Weten. Goed, even een rustig gitaar. Koffie. Even, ja, dat ook. Koffie, maar dat is helemaal geen koffie. Ja. Uh, Pieter van Poel, Near the End of the World, had het vanochtend al over. Als we naar de Gazastrook kijken, worden we diep Oh, I was sitting on watch time, pissed and bright. Across the village, me have eyes. Wide silent houses sweep at night, at lake not now, the break. Naar de jaren 70, Nee, 80 meer. Hè? De synthesizers. Die doen het ontzettend goed. En die zijn goed te vinden in deze plaat. We are scientists. Legal enforcer. En daarvoor Pieter van Poel. En uh, die was aan het voelen. En near the end of the world. Ja, ik zal de Gazastrook. Het is een gigantische zootje daar. Gewoon het over en weer worden geschoten. 75.000. Re-e-figuristen. Nou Reservisten. Mensen die zeg maar uh, niet echt in het leger actief zijn, maar zich wel daarvoor willen inzetten, Die worden, zijn opgeroepen. En dat duurt even een uh, aantal uur voordat je dan op je plek bent. Maar ja, het schijnt toch allemaal wel te gaan beginnen. He. Ja. Het is allemaal weer, uh, en zelfs op Israël wordt er. Ge... Of niet op Israël, op. Uh, uh, nou, nou ben ik vergeten, Jeruzalem wordt er geschoten. Ja. Dus het is. Ja, want hoe is de situatie nu? Want uh, dat verandert natuurlijk van uur bij uur, hè? Ja, natuurlijk. Ja, moet straks op internet misschien nog eens even Ja, dat ga ik zeker even, ja, even, ga even gaan kijken. Volgen zo. Hoe dat in elkaar zit. En u op de hoogte. Ja, en daar in de buurt trouwens heb je ook weer toestanden in uh, Egypte. Want uh, er is uh, iemand, een Mustafa heet hij. Ja. Een Morgan. Mustafa, hey, die andere heet een Morgan. Deze heet Morgan. Mustafa, dat is een uh, Egyptische extremist. En die heeft dus uh, opgeroepen om alle standbeelden uit het oude Egypte, die afgoden zouden uitbeelden, om die weg te halen. Dus hij heeft ze echt opgeroepen om de pre-islamitische kunst te verwoesten. En vandaag zei hij, eh, vandaag, nou ja, dat zal wel gisteren geweest zijn, dat president Mohammed Mursi zich een ware islamitische leider moet tonen door de afgoden te verwoesten. Ja, gaat weer Volgens bronnen van de Arabische krant als Shark al-Afad. Maken de autoriteiten zich zorgen over de mening van deze extremist. En Moussa Assad eerder al lange tijd gevangen wegens zijn extremisme. En hij verkeerde al zeker vijf jaar. Geleden in kring van de meest fanatieke uh, jihadisten. En hij werd in 2007 in Syrië opgepakt en zo. Maar je hebt echt prachtige beelden daar ook van, de, uh, van, van uh, die god met dat uh, adelaarse hoofd. En, en ook met zo'n krokodillengod en zo. En je hebt dan uh, in, uh, uh, bij de Abu Simbel van die prachtige beelden. Maar ja, dat zijn dan geen afgoden. Dat zijn dan gewoon beelden van uh, de oude heersers eigenlijk. Ja. Yeah, van, uh, van Ramses II en Never. Titi of zo, was het, dacht ik? Nee, klink, Tari. Klink, klink, en je hebt Titi bekend. en Tari. Maar uh, ja, uh, ik weet niet of je die dan ook allemaal weg wil hebben. Maar ja, het zijn allemaal zulke prachtige beelden. Het zou echt doodzonde zijn als dat allemaal... Uh, zomaar met de grond gelijk gaat, maken, gaat worden. Ja, ik ben een beetje ook een... geen anglofiel, maar een Egyptofiel. Want ik, ik vind het prachtig, die oude geschiedenis daar. Ja, ik vind het leuk bij iemand anders in de tuin. Maar niet naast me dan, het liefst. Ja, maar ja, kijk. Ja, jij hebt hier, ook, je hebt hier ook in Nederland ook van de oude dingen die... Uh, Vol geschiedenis zijn. He, ja. Zoals uh, bijvoorbeeld paleis en dat soort dingen. En daar zitten ook beelden op. Hier en ja, daar. Het, van, ja, dat riet... Iemand zegt van nou, haal ze er maar allemaal af, want uh, dat kan niet, het moet veel strenger. Het Rietveldhuis he? He? vind ik wel een mooi, uh, mooi beeld. Ja, maar... Voor de rest mag alles plat? Nee, nee, zonder gekheid. Nee, ja. Het moet wel blijven natuurlijk. maar... Het moet zou ook echt, het in echt zijn, door door zo zonde zijn ja, of zo'n brok geschiedenis. Of hij moet gewoon zeggen, van nou oké, okay, ze worden weggehaald en ergens in een museum gezet, maar niet meer op straat. Dat kan wel. Maar het is juist zo mooi dat in de woestijn bepaalde plekken zijn en dat het licht erop is prachtig. Ja, ja het, het zou wel een beetje op zijn plek moeten blijven staan... waar het, waar het ooit geschapen is of ja. waar het wordt ingezet is. Anders dan krijg je het ook. dan heeft het geen betekenis in, in, uit de context vandaag. Anders. Ja, precies. Dat is niet helemaal het op centrum. Ja, nee. Straks wat uh, nieuws uit de regio. En ook hebben we nog uh, de jolande ja, ja. En ook, ja, hier, die oude plaats van uh, iets met dansen was het ook. Maar dat het was toch weer... Uh, A Dance with Somebody. En ja, niet van de Whitney Houston Is dit nou mijn plaats? Oh, yes. nee, toch. nee, nee, die komt naar deze Ik heb, plaats. Ja, oké, okay, nou, kan niet wachten. Mando Diao. in de persoonlijke vreugdesprong of dans. Ja, dans is belangrijk. Dans is goed door de bloedtesomloop... en ook dat er komen er misschien ook wat uh, kilootjes af. Nou, wel van de drugs afblijven. Hallo? Het gaat helemaal door, gewoon makkelijk. Dio Mando Diao en het heette Dance with Somebody. Of plaat weer volgens mij, van twee jaar geleden. Zo dat een grote hit was hier in Nederland. En eh, voordat je weet is het alweer zover natuurlijk. En het is alweer tijd voor. Nieuws uit Zandvoort. Nieuws uit Zandvoort. Nou, vertel. Ja, morgen is er weer een kerkpleinconcert van de Stichting Classic Concerts in de Protestantse Kerk. Het Symfonieorkest Haarlem, met AE, zal onder leiding van dirigent Ni Ni Nicola Devens een optreden verzorgen. En met solist... Meng Ji Han. Op de vleugel zullen werken van Frans Jozef Haydn, Johannes Brahms en de Haarmse componist Jan Mul gespeeld worden. Het begint om, de kerk gaat om half drie open. Het concert begint om drie uur, dus hier op het Kerkplein. De entree bedraagt 5 euro. Oh mooi. Oh ja, oh, ja dat vond ik. Sla maar wat geldstuk. Ja, nou, dat vind ik gênant. Het is echt dat je denkt, hoe doe je zoiets? Maar goed, toch is het gebeurd op de algemene begraafplaats aan de Tolenstraat zijn deze week vier graven beschadigd. Ook zijn er uh, het grafisch beschadigd, maar ook alle spulletjes die erop stonden, zijn gewoon uh, ja, stuk geslagen. En uh, ja, de, de beheerder van het begrafenis ontdekte ontdekt dat woensdagmorgen. En vermoedelijk is dit hoogwaarschijnlijk in de nacht gebeurd van dinsdag op woensdag. De politie heeft een plaatsonderzoek uh, verricht. En er zijn allerlei discussies over, ja, is, is het nou wel goed beveiligd daar? Moet er geen hek komen? Want uh, mensen kunnen zomaar die begraafplaatsen oplopen. en nou ja, Natuurlijk, dus je loopt er langs en denkt van... Er staat geen hek. Hier moet ik gewoon even over het heuveltje... Ik moet gewoon even iets stuk slaan hier. Ja, je moet dus... ook weten dat die begraafplaatsen liggen. Want het valt niet op, vind ik. Maar ja, ja, ja okay. maar goed, als je goed, het eenmaal helemaal weet. Ja. Er moet een groot hek komen met uh, stroomdraad erop. Want ja, iedereen kan natuurlijk zomaar in de... In, ja... In verleiding worden gesteld. Als je daar langzaam. Ja, ik moet gewoon even iets stuk maken. dat zit in de mens. Ja, het is terug. Dus het is, treurig, het is ja. te gek voor woorden, maar. Niek Meijer, onze burgemeester, heeft zich er ontzettend boos op gemaakt. Het is gewoon. Ja, ja er stond ook zeg maar, op gewoon. Facebook inderdaad een brief die geschreven was. aan degenen die dat gedaan hadden. Oh ja. En die was wel indrukwekkend. Oh, dat is um, mooi. Er is afgelopen woensdag een zieke zeehond aangespot uh, op het Bloemendaalse strand, dus hier vlakbij. En uh, de, de hond gaat vernoemd worden naar een Halems jongetje... van de Hildebrandschool in Schalkwijk. Dat is de tienjarige Michael. Want die heeft op zijn school handdoeken ingezameld... voor de zeehondencres van Leni Hart in Pieterburen... waar zijn zeehond nu in behandeling is. En uh, om hem te bedanken zorgde Leni Hart er gisteren persoonlijk voor... dat het aangespoelde beest zijn naam kreeg. Dus Michael de zeehond. Hij is dus nu drie maanden oud. heeft helaas nu last van wormen in zijn longen. Maar wanneer hij opgeknapt is... gaat Leni samen met Michael gaat ze hem vrij laten... In de zee. Dus dan krijg je weer die mooie scène. It's a beautiful day! Ja, geweldig. Ja. Maar ze kijken zo leuk, die hondjes dan. Van, oh, wat ja. is dit? Dus, uh, want volgens mij zijn ze dan al bijna vergeten hoe de zee eruit, eruit zag. En dan weten ze alleen nog maar hoe ze in het zwemmatje eruit bij zaten. Alleen maar gefocust op vis. Ja. Ik heb nog iets over, je hebt het over vis, hè? Ja, vis. Er is een kunstwerk onthuld in Haarlem. En uh, uh, er was namelijk een enorme eik die 200 jaar oud was. En die uh, stond uh, bij Duinvliet daar. In, ha in Haarlem, uh, een van de oudste landgoederen in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En op 9 november is uh, het beeld nu onthuld door de Stansforsche Folklorevereniging De Wurf... in samenwerking met de Staatsbosbeheer. Want uh, alle takken zijn eraf gehaald omdat hij ziek was. maar nou, er bleef een enorme stam over. En wat ze nu gedaan hebben, ze hebben uh, gezorgd dat er bovenop uh, uh, die boom dan, ja, de, ja. De, de stam... dat daar een visloopster zit... En dat dan uh, in de stam zelf dan allemaal emmers zitten waar vissen uit, uh, net uit piepen. Want uh, dat was altijd de route van de vislopers naar Haarlem toe. En daar heb je dan ook uh, het wapen van Haarlem of zo. En dat, dat noemen ze ook de stinkende emmers. Want de, de visventers vanuit zand wordt daar altijd een emmer neerzetten. En kunnen ze binnen drinken. Is ze he, helemaal, helemaal even. Ja. Dat padje maar kwijt. Ja, ben je het kwijt? Bovenuit uh, boomvis. Martijn. Authentieke Zandvoortse vislopers van de Wurf hebben onthulling opgeluisterd. En ja. wat het luchtje was. Vroeger liepen de Zandvoortse vislopers langs de eik naar Haarlem. En om dat te oh, okay. herdenken staat dus een vislopers erbovenop. Ja. Het beeld en de stam bestaat uit visemmers met vissen. En bij het café De Stinkende Emmer, iets verderop, ja. daar werd ook altijd halt gehouden om wat uit te rusten. En werden de emmers vis altijd uh, voor de deur in de zon gezet. Wat natuurlijk niet zo'n lekker luchtje gaf. Oké, okay, nou, ik krijg je iets meer beeld nu. Ja? Ja, dat, okay. het, ja, je moet het ook allemaal een beetje weten, hè? Tot ja. Zover het nieuws uitzonderen. Zeker. En dan is het nu tijd voor de Jolandekeuze. Ja, Robbie Williams, hij was zoveel op TV de laatste dagen. Dat ik denk van, nou, ik heb nog eens idee van hem. En die draaien, dames en heren, hier in de radio, bij de Radio hier. Natuurlijk kist omdat hij zo gesminkt was met dat rare gezicht. dat strak pakje, met verwijzing naar Queen, vond ik zelf. Let Me Entertain You was namelijk ook een leuk plaatje van Queen. En dat had ook werk net zoals deze plaat. Alleen die, die laatste plaat die Robbie Williams uitgebracht... Wat een meuk. Ja, je zou het nog doen, hè? want het was, een, het was ook een... Een beetje een ondeugende plaat ook, hè? Ja, maar het is zo ontzettend poppy. Het is helemaal niks. Het is zo ontzettend poppy. Denk ik, ah, oh, wat schattig, joh. Wat leuk. Ja, maar nou, hij hoeft het voor het geld allemaal niet te doen. Hij doet echt wat hij leuk vindt. Hij en voor de rest is dat nou, goed. Ik heb, dat kreeg ik dan niet het gevoel bij die plaat. Bij nee. deze, gevoel, deze plaat krijg je juist het gevoel dat, je, dat hij gewoon doet wat hij zelf leuk vindt. Ja. Dat hij gewoon een beetje gek doet. Uh, nou ja, uh, iedereen heeft zo wel eens een uh, andere afslag dan de mensen verwacht, uh, verwachten. Dat kan zo gebeuren. Ik heb hier nog even een mafbericht over twee mannen uit Dokkum. Die zijn veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Omdat ze een vriend hebben laten sterven op de achterbank van een auto. Ze moeten ook nog eens een boete betalen. Dit is echt, echt een gek. 7000 euro. Mannen? Die mannen waren in de leeftijd van 36 en 34 jaar oud. Ach, die zijn toch wel wijzer. Die hebben toch de jaren des wijsheid al bereikt. Nou, niet helemaal. Mick Joustra overleed op 29 januari vorig jaar op de achterbank van een auto. Hij was bij een feestje geweest en had de partydruk GHB gebruikt. Dat is een beetje van de wereld. Ik voel me niet helemaal aan. Dan gaan we even liggen op de achterbank. We gaan even van het ene feestje naar het andere feestje. Oh, ligt hier nog wat visdrank? Ja, neem maar even visdrank. Je moet je ook nog een jointje erbij. Ja, dus hij was lekker bezig op die achterbank. Maar in het visdrankflesje zat ook nog GHB. Dus hij raakte helemaal toch een beetje boekje zoek. En zo'n jointje Nou, die viel gegeven uit zijn handen vandaan. Ze waren op het feestje B. Nou, wat doen we met hem? Nou ja, ja laat hem maar even liggen. liggen. Ja, ik kan de auto niet aanlaten. Dan nou, doe de auto maar uit, joh. We gaan af en toe even bij hem kijken. Dus nou, ze gingen regelmatig weer bij hem kijken. Nou ja, hij bleef gewoon lekker slapen. Tot een gegeven moment, toen werd het toch wat kouder buiten. Even een, gegeven moment, een beetje rond het vriespunt. Even de, de, de ramen werden beslagen, bevroren allemaal. Geef aan, dan gaan we nog eens even kijken hoe het met hem is. Hey joh, hij doet het niet meer. Nou, even een krabben. Hij doet het niet meer. Ramenkrabben even nog even in de wagen naar het ziekenhuis. Ja, beter laat dan, hè? Ja, maar ja, het kan al zijn dat hij al een half uur het niet deed. Nee. Ze zijn dan houdt het op, hè? Dit zijn echt vrienden, hè? De die echt communicatie tussen mannen is altijd zo optimaal ook ja, gewoon. Ja, ik denk ook echt, ik kan me ook voorstellen dat ze met z'n allen al flink hadden getetterd tegen de En, gedaan. Ja, het... en uh, ja, maar degene die de Bob was, die had, ja. die had wat alerter moeten zijn. Ja, dat was er waarschijnlijk eentje Ietjes... de Bob, want ze waren niet voor niks met de auto. Ietsje scherper. Weet je? Iets ja, je en, nou, woord... en nu, wat is wat is worden ze nu? Uh... Nou, voorwaardelijk drie maanden. Voorwaardelijk, is drie maanden moet ieder geval zitten. Dat is wel weinig toch? Dat vind ik vrij weinig. Ja, en 7000 euro, euro boet aan naam staan. Nou, dat is ja. denk ik maar niet ja, zoveel. Ja, die naam en die, die, die man was zelf ook iets Vaar. in de 30. Vaag. Misschien wel vader van twee kinderen en heel uh, hele ja. hard gewerkt. Nou 21, nee. Dat... Oh, hij was 21. Ja, hij was nog maar 21. Maar en maar de rest goed. die was 34. Ja die was toch 34. Je moet toch een beetje op hem letten inderdaad. Dat zou je wel is denken. Wel maar, heel erg, dit dat is, dat is echt, hoe mannen met elkaar communiceren is dan niet helemaal ja. optimaal. Als het niet via dat mobieltje gaat, dan is er ook niks ook hè. Nee, dan houdt het helemaal op. Dan zat het ook helemaal op gewoon. Ja. Ja. Ik heb ooit al eens een uh, documentaire gezien over hoe mannen met elkaar communiceren. <laughs> en zei een van die mannen, niet. ik ga nu even uitleggen hoe ik dat doe. Een vriend van mij, die ken ik al jaren, die zit in scheiding. En die heeft het gewoon heel zwaar en uh, kom hem tegen in de stad. En we uh, kruisen elkaar pad en uh, dan zeg ik wel tegen hem. Dus nou, werd de scène werd uitgespeeld op de televisie was dat. Ze komen elkaar tegen, kijken elkaar zo aan. Hé, hey, hey, ja hoop ik. Ze slaat zo op zijn schouder. Hé, hey, kut man. Hé, hey, ik spreek je. Later. En dat was hem. En dat was hem. Ja, precies. Daar zat alles in, zei hij. Ja, die oogopslag. En dat was dat niet met die Erik van mij, met zijn partner? Dat zou best wel kunnen, ja. Ik vond dat echt geniaal. Dat is ook echt zo. Herken maar. Wil je erover praten? Ah nee. Weet je, zo. man, gaat goed. Nou, biertje? Ja, straks. Doe maar een pilletje. Een pilletje, ja. een In een flesje erin. Maar wel een jointje erbij, hè? Ja. Dat is voor je tikjes. Ja, ja, wat een laat. Ja, precies. Zou je nog nooit thuis draaien? Ik snap het allemaal wel. BDI, het voortvloeisel uit natuurlijk de uh, Beatles eigenlijk. De Beatles? Wat je bedoelt? Nee, die? Oasis. Oasis is natuurlijk geborduurd op een bepaalde fase van de Beatles. En uh, Oasis kreeg Lucie, Noah en Liam Gallagher uit elkaar vandaan. Er zijn geen dooi bijgevallen, geloof ik, in de band met schilderijen. En Liam is uh, met BDI begonnen. En Noel is uh, solo gegaan. Pas alleen nog een heel dramatisch plaatje uitgebracht. Wat ik zelf wel erg mooi vond, moet ik zeggen. Ik en heb je die al gedraaid bij ons? Ja, over het... dramatische muziek. Die moeten en daar hebben we hem wel. Dringend gaan... Uh... Ja. Nou goed. leeft de radio. Het loopt er weer tegen het einde van het rijden programma Maar echt voordat je het weet, uh, is dan weer tien uur gewoon. En na tien uur goeiemorgen, goeiemorgenzand voor het vrijhoteel. Uh, Precies. Het is dus dat je het weet. Ja, in Japan uh, schijnen de gepensioneerden steeds crimineler te worden. Want volgens het cijfers van... de uh, het Japanse ministerie van Justitie is het aantal 65-plussers in twee decennia... ongeveer zes keer zo groot geworden. En afgelopen jaar werden er gewoon maar liefst 50.000 bejaarden gearresteerd... Ja. na een misdrijf. die Japanse oude mensen, weet je? Oh, goshi. Ja. En de politie arresteerde de meeste ouders, ouderen voor uh, winkeldiefstal. Maar volgens het ministerie staat er ook een geweldige groeiende aantal geweldsmisdrijven. Hey, no 50 keer zo veel als in 1992. En een extreem voorbeeld daarvan was... Een 97-jarige man achter een rollator. Die heeft gewoon in april met een Japans zwaard. Heeft hij, is hij een 84-jarige vrouw te lijf gegaan. En hij belandde wegens poging tot moord achter de tralies. Ben je 97? Gelukkig. <laughs> ja. Het is wel grappig. Ik denk, grappig. wat zou ze gedaan hebben? Of, of waren ze al 60 jaar getrouwd? En ik denk nou, het wordt er allemaal niet beter op. Nee, dat ik ga van... zorgen dat zij Harakiri pleegt met mijn zwaard. Ja, dat andere ja. zwaard van hem werkte niet zo goed meer. Ik nee. ja, ik trek een ander zwaard tevoorschijn. Waar ik wat meer. Ja, dat schade heeft een mee mis-effect. He? Ja. dus. Ah ja, het, ja het, goed, we vergrijzen maar het is logisch dat de uh, criminaliteit onder de oudere mensen ook toe. Ja, ik natuurlijk. dacht dat je eigenlijk wel uh, dan, dan een beetje de wijsheid in pacht had inmiddels. Omdat je je niet meer zo druk maakte. ja toch? Ik maak het... me toch nu wel minder druk dan uh, vroeger eigenlijk. Ja, maar ja goed, er is geen geld meer. Dus... Maak je dan drukker? Nou ja, als je, dan ga ja. je gekke dingen. Dan is geen nou, je weet doen. ook niet wat er in Japan allemaal gebeurd is natuurlijk. Want met die tsunamis en zo, dan zijn mensen misschien hun huis kwijt. Ja. Die zitten dan ergens in opvangcentra en dan zitten ze met z'n allen bij elkaar... Ja, dan ja. kan je inderdaad ook wel helemaal gek worden. en dan, Dat hij denkt, die vrouw heeft een rol rollator dan ik. Weg ermee! Ja. ja, nou, rollaten zijn er genoeg in de wereld, hoor. 10 ja. uh, minuten voor tien. En wij hebben nog wat muziek voor de klas staan. Onder andere 50plussers even opgelet. Want hier is de nieuwe single van Donald Fagan. Een beetje van Steely Dan. Ah, A weather in my head. The weather in my head Here comes my own trainer Levy comes upon There's a Ik ga het En natuurlijk de weather in my head. Nou, ik kan me niet voorstellen. Ben, Dat het vormtje is een hoofd Voor mij heeft hij gewoon altijd een uh, relaxed kabbelend. Uh, Easy listening is uh, gewoon een beetje. Muziekje in zijn hoofd hangen. Goed, dit was een kabbelend water. Dat is een laatste CD. Wacht even even compenseren. Zo, dan kan ik er weer tegen. Oké, okay, nu moet je ja. dus even gereset worden. Even gereset worden we okay, gewoon. Okay. Goed. Ja, jij vertelde laatst dat jij wat. Uh, uh, een muntje kwijt was in jouw huis. Nou nee, ik, ik, ik hoorde het bericht vanochtend op ja. de radio over een kwartje. Wat vertel ja, nog even. Dit is een anonieme koper, die heeft dus afgelopen vrijdag 76.260 euro neergeteld... om het eerste kwartje van Nederland in handen te krijgen. Deze munt van 25 cent is in 1817 geslagen onder koning Willem I. En nog nooit is zoveel... Dit is gewoon Willem Alexander die hem gekocht heeft. Nou. Ja, oh. Denk ik. Ja. Anders ben je niet anoniem. We nog nooit eens zoveel geld betaald voor een Nederlandse munt. Al dus munt, NPO in uh, IJzerstein. En koning Willem de eerste had in de beginjaren van het koninkrijk in Nederland enkele tientallen kwartjes laten staan. En de meeste munten zijn vernietigd, maar waarschijnlijk zijn er misschien nog een paar over. En omdat ze zo zeldzaam zijn, wordt er gewoon echt dik voor betaald. Het vorige record van uh, uh, een betaling voor een munt was in 2001. Want toen betaalde iemand bijna 95.000 gulden voor een kwartje uit 1891. En deze is dus nog veel ouder, hè? Ja. Maar jij, jij had het over 1700? Nee, kijk, ik, ik, ik je een ramkraak in je huis. Ik, ik zat ja. te denken dat ik gewoon nog, ik heb nog ergens een muntje in huis wat ik ooit gevonden. Nou, voor mij bijna 30 jaar geleden, denk ik. Het was voor mij niet eens 10, misschien ja, wel 30 jaar geleden, denk ik, plus Heb ik hem gevonden en het was 17 zoveel. Ik klop over een hek heen en toen keek ik op de grond. Het was niet 17 zoveel, maar het muntje was uit 17 zoveel. Dus ik kijk op de grond, ik zie daar een muntje. Ik denk, hé, hey, oud muntje. En ik zit, ja, ik heb nog steeds een verbouwing die kostte. Een lichtvrouw uit de hemel, die scheen precies op dat muntje. Nou ja, zo ging het wel een het beetje. De of van ik God. het nou geromantiseerd? Dat zou ik nog kunnen. Maar goed, ik ben wel op zoek naar dat muntje. Ik heb zoiets je weet, kan ik daar ook nog wat voor krijgen. Want uh, ja. dan we kopen die af. Er zijn gekken een gek is die er... Uh, ja, misschien heb jij hem gebruikt met je meubels. Dat je denkt van nou, die foto is iets te kort. Ik las dat muntje erop. Om erop. Ja, het kan ook zijn dat je in de balautomaat zit. Van uh, oh, ja, dat, ja, ja dat is een probleem natuurlijk. Nou goed, uh, mocht je ook nog afvragen hoe het nou met je kopen krachtplaatjes is. Je kan uh, geloof ik op internetsites internet sites kan je kijken hoe je kopen uh, kracht achteruit gaat. Ja, ik, twee ik, verdieners gaan niet er ook vooruit. De eenverdiener gaat er echt flink op achteruit. Hè? Dat ben ik. Ja, dat ben jij. Wat verdorie. Ik ga er 50 euro op vooruit. als ik de, 50? Ik, 50 op vooruit per maand. En Dus ik moet, ik moet en, jouw vooruitgang moet... betalen? Ja. Nou, lekker dan. Ja, Ik snap ook niet waarom dat is. Maar... Oh. Oh. Ik heb het niet echt nodig. Maar ik schijn dat twee verdieners gaan er op vooruit. Dus nou ja, leuk om te weten. Straks het 10 <laughs> uur Goeiemorgen Zandvoort. En na 10 uur Goeiemorgen Zandvoort. We Hoogland. En wij zijn volgende week weer terug met een nieuwe aflevering.